Dikter ga ik met het NOS-journaal. De effectenbeurzen in Europa hebben niet lang gekend werd dat er in de VS 120.000 banen zijn bijgekomen. Veerde de Europese financiële markten even op, even later zakten de koersen toch weer weg, ook die in New York. In Amsterdam noteerde de index vrijwel de hele dag onder de 300 punten en sloot een half uur geleden met een verlies van anderhalf procent.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 De Europese Unie geeft 175 miljoen euro extra ontwikkelingshulp aan Somalië. Dat land is het zwaarst getroffen door de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Hulpverlening aan Somalië is moeilijk omdat veel regio's in handen zijn van opstandelingen. Om tienduizenden vluchtelingen uit Somalië op te vangen heeft buurland Ethiopië inmiddels een vierde kamp geopend. Oud-PVDA-politicus Piet Stoffelen is gisteren overleden. Hij zat van 1971 tot 1994 in de Tweede Kamer. Daarna was hij nog drie jaar lid van de Eerste Kamer. Stoffelen was ook een aantal jaren actief als lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Hij is 71 jaar geworden. De politie heeft een gezin uit Urk streng toegesproken over een grap die op de snelweg bij Eindhoven werd uitgehaald. Het gezin reed daar in een busje en een dochter van 14 hield een A4'tje voor het raam waarop ze om hulp vroeg omdat ze zou zijn ontvoerd. Van het rustige tuig belde de politie. Die hield het busje aan waar het meisje vertelde dat het om een geintje ging. De politie bekijkt nog of de zaak een vervolg krijgt.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 Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 4. Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen Terbrechtseplein 3 door werkzaamheden op de A20. De andere kant op naar Breda is een ongeluk gebeurd tussen knopen Plein en Rotterdam-Feijenoor staat 5 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 It don't matter, he's dope He knows that but broke he's, he's so stacked that he knows When he's going back, he's going full home. That's when it's back to the ladder Here you go, this whole rap You better go capture the music This whole net escaping, this world of mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring. With superstars close to bottom. only grows hotter, only grows hotter. These girls is all wrong, clothes it's all over. Coast to coast shows, it's known as the road trotter. Lonely roads gotta leave. Mood all changed. What you call rage? Tear this roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning. The mood all changed. I've been chewed up and spit out come and thrown offstage, but I can't prime promise step right in the next cycle. Believe somebody's playing the part But all the pain inside Amplified, The no that I can't Defy my 95 And I can't provide the right type of. Not for my family just man, got family Stamped on body diapers And a snowman There's no Macai fiber This is my life And these times are so hard It's getting even hard Trying to feed the water My C plus See the son I caught up between me and a father And a prima donna Baby's mama's drunk I'm Screaming on her Too much for me to want her. What the trailers got for?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 For no, king, no, no, no, no, Ja, Mr. Sex and Beat van Alexander Stan. En voor Raccoon, Mercy en The, the script. script, Lose Yourself dat Ben je zelf verloren? Ik ben mezelf right? verloren Dat dacht ik al eindelijk te zien Oh, dat is niet aardig natuurlijk dat dit live op radio zegt Nee, vind ik nee, niet dat Ik wel ik, Kan je niet maken Ben je niet boos? Niet? Ja? Wil? No. Ja, zou je de muis loslaten <laughs> Wat alsjeblieft? Wat zeg je? Of je de muis loslaten Ja, is goed Want we gaan beginnen met het Nieuws uh, het winkelpubliek in Zandvoort keek zondagmiddag vreemd op toen er plots twee brandweerwagens midden in het centrum van de badplaats stonden. De brandweer was, uh, was gealarmeerd om uh, een kou, wat? Een kou. Een kou te, te helpen. Het is een kou. Een kou is een vogel. Kijk Riem, als je nou een, een nieuws uh, stukje wil voorlezen, moet je wel, je wel weten zelf... waar het over gaat. precies. En maar een snap. kou, ik ken nog nooit van, wat is dat dan voor een vogel? Een kou. Dat is een vogel. Hij biedt koud. Oké. Okay. <laughs> dat is heel flauw deze vrouw. Nou ja, en de uh, kou. Te ja. helpen. Uh, welke een boom vast zat op het kerkplein. Nou, lijkt mij dat die vogel er gewoon uit kan vliegen. Uh, met de behulp van de ladderwagen wisten de, de, de, de, spuitgasten, de spuitgasten, de vogel, uh, te bevrijden. Toen het diertje beneden werd afgezet, moest er enkel nog een stuk touw van hem worden afgesneden. Hij zat dus vast. Hij zat dus vast met een, uh, met een stuk touw. En uh, ja, de brand heeft hem bevrijd. Wel aardig van de brandweer, hè? Maar wat, Vond is een, ik wel. wat is een kou nou? Een kou is een vogel. Voor mij is het een... Uh... Een, een, een soort uh, kraai. En hoe weet je dat? Het is een grote kraai ja, volgens mij. Hoe weet je dat? Omdat ik dat weet. Ik vind het echt eng dat je dat weet. Oké. We hebben ik. is goed. Nadat er, er zoveel jaren, een jaar. En dit gaat ook weer over de branden hè? Oké. Okay. Nadat er zowat een jaar is gestegeld. Gestegeld? gestegeld. Over hoe de bezuinigingen bij het, goed, veiligheids... het, bij het Ja, <laughs> bij de veiligheidsregio Kremeland moest worden doorgegeven. Met zogeheten menukaarten heeft het dagelijks bestuur van VRK, dus de. Veiligheidsregio Kennemerland Precies. Een onopmerkelijke beslissing genomen. Terwijl het Zandvoortse korp als beste jongetje van de klas, altijd sluitende begrotingen en de zaak op orde had, wordt er nu als beloning van de opgaande in de VRK. on- of. onevenredig reden, reden, <lacht> on <even reden, lacht> on gestraft. Met het uit. van de ladderwagen. Ja. <lacht> De verslagenheid is groter en de actiebereidheid nog groter, maar de geest blijft nog in de Fles. Precies. Weet je waarom ik dit nou aan jou heb laten voorlezen? No. Omdat er allemaal van een hele leuke woord is tussen z'n Ja precies. Maar ja. ja die had ik nog kunnen uitspreken. Dan een raar nieuwtje in uh, het Nederland... Of, uh, het is in Nederland moeilijk om geld te verdienen door het Of het. Oh, het gaat echt lekker vannacht. Het is warm en dan krijg je dat. Ja precies. Zo nog even overnieuw. Sorry dames en heren. Komt ie? Nog even opnieuw. Het ja. is mogelijk om geld te verdienen door het krijgen van een bekeuring. Het enige wat je hoeft te doen is de gemeente be bestoken met uh, Piet Luttige vragen en bijvoorbeeld: Hey, uh, we hebben een bekeuring gekregen, jongen. Dat soort vragen. Het ja. staat natuurlijk helemaal nergens op wat je weet waarom je een bekeuring hebt gekregen. Maar ja, eh. Um, en uh, hopen dat, dat, dat de gemeente dan laat reageert. Uh, een man uit Reuver, wie kent het niet, heeft dat bewezen. Hij kreeg een boete van 60 euro wegens het veldparkeren. Maar uiteindelijk ging hij er vandoor met een schadevergoeding van 700 euro. Hij, be hij bestreed uh, de bekeuring niet. Maar bestookte de gemeente Roermond met allerlei vragen. Volgens de wet Dwangsom hebben burgers recht om een vergoeding als de gemeente laks reageren op vergunningaanvragen of uh, bezwaren. Okay. Voor de reuvenaar hè, was dit een reden om uh, de rechter te stappen en succes had hij, want de rechter uh, heeft hem gelijk gegeven. En hij had dus in plaats van een boete van 60 euro een schadevergoeding van 700 euro. Nou, nah, dat zou ik hem ook wel een keer beginnen. <lacht> <lacht> <lacht> <Hey. lacht> maar dat is toch bizar, gewoon even een schadevergoeding eisen. Ik, en, uh, ik, ik vind hem mooi. En dan het laatste nieuwtje door Niels. Wie deze maand uh, voor minimaal vijf dagen een kampeerplek bezoekt bij het Droompark Hoogland-Veluwe Wie kent het niet ja, En die dagen slecht weer heeft, uh, krijgt ze geld terug Dat mooie weer uh, zit in de temperatuur Voor regen of wind is er geen garantie dat nee. wil dus, dat, nee, Ik heb het op het nieuws gezien Dat wil dus zeggen dat als de temperatuur de hele week onder de 20 graden is ja. Krijg je geen geld terug nou, dat is in Nederland dus een uh, soort van 100% garantie dat je geld terug krijgt op dit moment. Nee, ja, behalve het, vandaag. Het wordt niet mee met regen en zo. Uh -huh. Dus ook al regent het de hele week en is het boven de 20 graden, krijg ja, okay. je niks terug. Maar het wordt, het wordt, ik ga die camping een beetje helpen, het wordt heel slecht weer aankomende week. 17 graden, regen, ik uh, zou als het camping zou ik die actie eventjes... zetten. Uh, ja, in een koelkast zetten. En uh, misschien van de winter er weer uithalen, want dan weet je dat je als camping eraan verdient. Maar wie wil er nou in de winter in een camping zitten? Op een camping zitten. Precies Zou jij dat doen eigenlijk? Op een camping? Ja Nee, daar word ik niet vrolijk van Nee? Nee ja, je Maar nog liever ook niet... thuis, of ja. serieus Of je slaapt mee. Nee Tot zover de nieuwtjes uh, Ja, gaan we gaan nou naar luisteren Nils? We hebben sowieso over 10 minuutjes ongeveer, denk ik Rond half 7 We hebben Frits Barend in de, in de uitzending En uh, ja, die nee, kent hem niet De enige echt niet Ja Eigenlijk, uh, ik heb nog één, één een klein eentje Hey Het is 5 augustus hè? Ja Dat wil zeggen dat er nog... Uh, 217 dagen van het jaar of uh, ja die zijn al voorbij. En hier volgen maar 148 dagen. Dus uh, dat is even 6 dagen, dat is over 142 dagen zit dus tweede kerstdag weer bijna op. Ja, daar ja, ben je stil ja, van, ja, ja, Daar nee, ben je, je stil klopt. van. En dat is zo uit mijn hoofd, dat vind ik ook wel echt. Uh, Precies. Maar wist je ook hè, dat op kerst. Wacht, zelf... Ik vind eerst dat ik dit verdien. Ja, je wist ook dat op kerst zelf nog 365 dagen duurde? Dat als het kerst is, dat het ja. weer 365 dagen duurt. Ja. Dat wist ik. Oké, okay, nee, dat ik je net even weet. Weet je wie ook uh, het heel warm is op dit moment? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Maar wel met bloed, zweet en tranen kan zingen. Nou. André Nu nog? Zeker nu nog. En Wijnhuis kan het ook. Dus uh, hij, zij, hij ook. Oké. Okay. Hier is hij. Met bloed, zweet en tranen. André We hebben het goed gedaan. Zo fout gedaan Als ik terugkijk In de tijd Kijk, dat ik iemand straks nog mis Ik blijf weg echt... Hallo La, la, la, Lotto tickets cheap, here. Yeah. That's why you can catch me here Tryna scratch my way up to the top, top, top.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 Bang ah. Bruno Mars de En dan Zilla. Yes, sir. Toch wel respect voor rappers hoor. You best believe. <laughs> als, je, als je naar de nieuwe Bruno Mars lijkt bijvoorbeeld, dit is ook Bruno Mars het is Litter Store Blue. Litter Store, inderdaad. Je moet maar eens een keertje, als je zin hebt, moet je alle liker voor litter uh, veranderen. Dan, uh, dan heb je echt een heel leuk nummer. Yeah. Ja. Standing in de litter store. Oftewel, Staand in de vuil, vuilnisbakkenwinkel Lange. Het is maar wat je leuk vindt, toch? Het is, het is maar wat je humor is Dat is haha, mijn humor, ja maar ik heb een hele goede humor Ik heb smaak Dat is jouw smaak, ja ik, of, heb, heb ik nou geen smaak of wel? Nee Wat zeg jij? Ik zeg niet Zeg jij niet? Nee Wil je dat niet meer zeggen? Dan krijg ik deze, automatisch Oh, wat ja. uh, We gaan uh, even luisteren naar Never Alone Oftewel, uh, never je vecht nooit alone. alleen Wat wil je eigenlijk? Je vecht nooit alleen of never alone? Never Alone Never ik Alone weet, Klinkt lekkerder dan gaan we Never Alone die van de 3A's. Uh, want ik heb ze allebei. Uh, na dit nummer hebben we Frits Barend. enige echte aan de telefoon. Mm. En uh, tot zo dan. En, uh, Je hoort het, hè? Ja, yeah. wake your heart. Never Alone, de 3A's. <middels> En eh uh, Maar is goed Dus hebben wij Frits Barend aan de telefoon Bent u daar? Ja ik ben daar Goedenavond oh, okay. Dan verdient u een applaus ja. Goedenavond Een hele goede avond Meestal krijg je het aan het eind een applaus hier <laughs> ja. krijg je aan het eind en aan het begin een applaus Oké okay. Omdat we blij zijn dat we gasten hebben <laughs> um, Ja uh, U bent bekend van uh, onder, onder andere Prama Helden ja. uh, Het Blad Helden U bent een hele goede vriend van Johan Kruijf. En, um, laten we met het laatste beginnen. Het, het schijnt, of dat hoor je heel veel in de pers, dat het rommelt tussen Johan Cruijff en de Raad van Commissarissen. Nou ja, dat schijnt niet alleen. Dat is ook naar buiten gekomen dat er een, uh, een meningsverschil is. Uh, Cruijff wilde Tjöla Link graag als directeur. Mm hebben. -hmm. de andere commissarissen hebben dat om hen moverende om reden niet gewild. En uh, er schijnen wat dingen te weten over Tjöla Link. Ja, mm -hmm. dan kom je natuurlijk een beetje in het ja, roddelscircuit terecht. roddelsjournalistiek. Op zich had ik het wel leuk gevonden een man als Sjöla Ling eh, directeur te maken. Ja. Het is dan niet iemand die je verwacht als directeur. Het is geen doorsneed directeur zoals wij directeur van beursgenoteerde bedrijven verwachten. Het is een beetje ja, een oud-wetse ordinaire voetballer. Mm -hmm. Die wat kruipt, wat wij al voetballers een beetje zijn. Dus ik had het wel leuk gevonden en... Ja, dan moet eigenlijk, moeten ze naar buiten treden. Of ze moeten Johan overtuigen dat waarom hij het niet wordt. Of ze moeten naar buiten komen waarom hij het niet wordt. Het is nu een beetje vaag allemaal. En ze zullen, zij zullen ongetwijfeld hun redenen hebben om het niet te doen. En Johan is er niet van overtuigd dat het uh, voor hem belangrijke doorslaggevende redenen zijn. Nou ja, dan krijg je Kruijf die zegt ja, ik ben voor het voetbal aangenomen. Hij moet een voetbaldirecteur moeten komen. Ja. Laten we zeggen, zo ingewikkeld is het dan niet, hoor. Het leiden van een bedrijf als heeft, we moeten dat niet overdrijven, hoor. Frank de Boer, je moet een goed klimaat creëren voor Frank de Boer en zijn eerste elftal. Yep. Jeugdopleiding moet goed opgezet worden en dan heb je als directeur je het helemaal niet zo zwaar, hoor. Overigens wel compliment aan Frank de Boer dat hij het zo rustig kan houden. Ja, maar die heeft ook helemaal geen last van. Het is ook weer, ik bedoel, Johan zorgt ook wel dat dat eerste elftal, dat dat geen last van hem heeft. Hij weet als geen ander hoe vervelend dat is. Ja. Dus hij gaat zich echt niet met het eerste elftal bemoeien. Hij zal zeker uh, Frank de Boer nu met rust laten. Hij is niet gek. Nee, precies. Want, want wat is uw visie? Uh, is jo of Johan Cruyff binnen nu in een paar maanden weg bij Ajax? Of denk je dat hij blijft? Nou ja, hij heeft ja gezegd tegen uh, alle adviezen van mensen om hem heen en in. Mm -hmm. omdat, hij zijn omdat iedereen zei, hij neemt zijn verantwoordelijkheid nooit. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid wel degelijk altijd. Dat doet hij ook met zijn foundation. Ja. zit er ook altijd als nodig is. Zich laten overhalen om het te doen. En uh, als het zo doorgaat, zal hij ongetwijfeld uh, binnen twee, drie maanden mee stoppen. Hetzelfde als. Nogmaals, ze moeten het onderling overrekenen. Mm -hmm. Ik bedoel, er zitten ongetwijfeld zeer capabele mensen in die uh, Raad van Commissarissen. Paul Heumer ken ik persoonlijk. Dat is een, dat is een prima televisiedirecteur. Ja. Dus daar is niks voor aan te merken. En, uh, maar goed, als jij gevraagd wordt voor je know how mm -hmm. de eerste, beste beslissing. ...zeggen ze, ja bedankt voor je, voor je info en voor je input... ...maar we nemen het niet, we volgen het niet... ...ja dan heb je iets van, ja waarom vraag je me dan? Aan de andere kant uh, moet je ook wel tegen een beetje kritiek kunnen. En het is een democratie dus. Nou, ja het is helemaal geen, ik bedoel dat is nou ook iets... ...ja dat is prima, het is een, een democratie waar als mensen meepraten ...die er geen verstand van hebben en zo zie je is waar ja, Dat is waar, ja. Dat is in de Tweede Kamer, kijk in Nederland kun je minister van Defensie worden... ...zonder dat je iets van Defensie weet... ...dus ik ook, ook belachelijk. Ja. ja, maar of dat goed is inderdaad, dat ik. Nee, nou, ik weet dat het niet goed lijkt me dat het niet goed is. Nee. Maar, um, ik, ze willen nu Wim Jong, geloof ik, naar voren schrijven als algemeen directeur... ondersteund door uh, Rob Bain Junior. Dat is op zich ook wel uh, een, een goed plan voor Cruijff... ...want Rob Bain Junior en uh, Wim Jong, dat zijn goede vrienden van Johan. Nou, vrienden. Kijk, Johan denkt niet in vrienden. Want alles, je kunt van Charlie alles zeggen behalve dat hij een vriend van Johan Cruijff was... Wie schuift Johan Kruijff naar voren? Iemand die in de pers, in de media de afgelopen jaren echt de meest verschrikkelijke dingen over Kruijff gezegd. Ik bedoel dat puur zakelijk, hoor. Dan over mm -hmm. de voetballer en de trainer Kruijff. dat is gek van hem werd. Het heeft hem echt een paar keer behoorlijk beledigd. En toont de klas van Kruijff dat hij daar dus overheen stapt. Dat hij zegt: ja, maar nou goed, dat was toen. Maar hij zou misschien wel een heel geschikte directeur zijn. We ja. moeten gewoon de beste kiezen. Ja. Dat toont aan dat hij daar overheen kan stappen. Daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen, hoor. Mm -hmm. Maar wat, wat denkt u, wat gaan de ontwikkelingen zijn nu? Want uh, ja, misschien uh, gaat Johan er toch mee akkoord dat hij Wim Jong wordt aangesteld als, als algemeen directeur? Nee, Wim Jong zal geen, denk ik geen algemeen directeur worden. Wim Jong wordt dan ja, een soort voetbaldirecteur vooral voor de toekomst. Mm -hmm. En ik denk dat Wim Jong en Frank de Boer het ook prima kunnen vinden. Zeker Dennis Bergkamp op zich is er. En Wim Jong, onderschat Wim Jong niet hè. Is geen domme man hoor. Maar je, je hebt, want uh, er was ook sprake van dat hij technisch directeur zou worden. Maar dan denk ik weer, je hebt ook Danny Blind in je organisatie. En als er één iemand echt uh, goed en uh, ook zich in het verleden heeft bewezen als technisch directeur, dan is het Danny Blind wel. Nou ja, dat is, ik bedoel, ik, heb, ik vind Danny Blind een fantastische voetbal, een ontzettend leuke man. Maar dat is nou juist niet waar. Als er één iemand bewezen heeft als technisch directeur, dat is niet geweldig gedaan. Dat is Danny Blind. En ook als trainer helaas niet. Ik bedoel, dat doet me pijn in het hart, maar dat is, helaas zijn er wel de feiten uh, okay. uh, voetbalmanager was toen was Jan Wouters trainer en toen uh -huh. hebben we de maglas gekocht en uh, nog wat spelers dat zijn geen bepaalde successen geweest en hij was ook met Van Basten was hij de technisch manager Ik kan er niet zeggen dat het aankopen onder Van Basten en Blind succesvol zijn geweest de Wielarts, de Snows, de Sulema de, de Svitanic nou. voilà. Van Geel heeft goede aankopen gedaan maar dat durft niemand te zeggen met Suarez een Huntelaar. Ja, dat is wel Zeker waar. Zeker weten. Maar aan de andere kant heeft hij ook wel weer dingen fout gedaan van Geel, hè? Ja, nee, nee, maar goed, ik bedoel, nee, natuurlijk heeft hij ook, hij heeft de zogenaamde breedte aankoop gedaan die hij achteraf niet had moeten doen. Maar nogmaals, het gaat me niet om de personen uh, Geel of Blint. zou misschien ook best in deze constructie een hele goede technische directeur kunnen zijn. Maar ik bedoel, dat is, ik ja. ja, bedoel, maar Wim Jong, ik zeg het te onderschat Wim Jong, niet, maar het zou, het zou een hele rare constructie zijn als Vorig die was veel kritiek op uh, Cor Coronel, die dat uh -huh. rapport geschreven had en zelf voorzitter werd, maar toen was er echt niemand anders. Nee. En het zou raar, zo zijn, als Robben junior, die dan namens de ledenraad onderzoek of moeten doen, naar nou, pludselijk directeur wordt. K.J. Uh, het is niet allemaal heel erg uh, Maar dan, dan, dan heb je eigenlijk, eigenlijk ook een betere optie, vind ik. Dan heb je K.J. Molenaar natuurlijk nog in de, in de ledenraad. En die ook, ja... Zich ook wel, dat vind, bij hem vind ik het zeker wel bewezen, heeft als, als, goede, als goede leider van een organisatie. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Het is, het is een fantastisch advocaat en een goede analist. Maar als leider van een organisatie heb ik hem nog niet mee dus Dat weet ik niet, maar dat zou best kunnen hoor. Maar tot nu toe heeft ook hij dat niet bewezen. Ik bedoel, en en, en, en Ling, misschien ook nog wel Link groot bedrijf heeft. Maar K, K is een hele verstandige. Maar K. -K heeft allemaal gezegd dit onder geen voorwaarden wil. K -K mm -hmm. Ik denk dat K. een van de eerste kandidaten was voor Johan Kruijff. Maar ik heb al dat hij onder geen voorwaarden wil. Oh okay, ja, het, het, het, het, ik, het, ik zou het echt een, een goede optie vinden, persoonlijk. Ja, maar dan moet hij algemeen directeur, maar dat heeft hij steeds. Ja. Kijk, toen onder uh, John Jaak hebben ze hem gepasseerd. En uh, later is toen uh, ook Rick van der Boog, in die tijd was hij in. En uh, toen hebben ze hem gepasseerd. En uh, mm -hmm. later heeft Kruip hem gewoon wel als Kruip was af wilde vangen, maar hij heeft wel gezegd: ik wil het onder geen enkele voorwaarden. Ik zou het zoals als ik nu wel ineens wil. Maar goed, dat mag. Je mag vermelding veranderen. Ja, tuurlijk. Dan over het programma Helden. Het is gestopt, hè? Ja, nou, het is barend en barend. Ja, barend en barend. Weet u waarom? Want ik zeg het is in... Weet ik eigenlijk niet mee, nee. Want nu krijgen we op RTL7 Harry Vermegen. Ja. En als ik... Ik denk dat ik voor velen praat, dat ik dat jullie toch met iets best wel meer hoger op zitten dan Harry Vermegen ja nou ja goed daar ging ik niet over uit ik bedoel we kregen na de laatstuining een uh, hele aardige mail van RTL 7 hoe blij ze met het programma waren mm -hmm. dus we hebben toch besloten drie maanden later om niet meer door te gaan, ja dat is hun goed recht dat, ik bedoel, daar ga ik verder, kan ik verder niet te veel over ja dat is hun goed recht het zou zomaar kunnen, dat, dat denk ik dan aan uh, dat programma met Harry Vermegen is uh, zeer goed gesponsord door een uh, groot bekend merk en dat het toch voor het geld kiezen, aan het commerciële omroep. Dat, dat zou ook kunnen, ja, ja, ja. Dat zou ook kunnen, ja. Dat is niet ondenkbaar. Maar dan dus zou ik als omroep altijd uh, afwegen het journalistieke tegen het geld. <laughs> ja, jij, ja, ja, ik hoop. Maar goed. Oh ja. Wij beslissen het niet. Maar de, dat programma komt dus uh, in geen, uh, geen wijze dit jaar of volgend jaar terug. Uh, nou, zoals we het gemaakt hebben bij RTL, komt het niet terug. Nee, er zijn wel wat. eigenlijk heel wel belangstelling voor een ander iets wat we ook eventueel nog zouden doen. Maar dan moeten we nog even kijken of dat allemaal lukt. Oké. Okay. Dus uh, misschien wellicht om jullie twee terug. Uh, nou, ik twijfel heel erg, maar Barbara misschien wel. Oké, okay. interessant. Ik, uh, er is ook een nieuw idee van uh, Wilfred Geneek en Johan Derksen, of u dat heeft gehoord? Ja, weet ik ook. Ja, ja van het dagelijkse... Ik, ik zat daarover te denken een paar dagen geleden. En toen dacht ik, um, Barbara Barend is perfecte presentator, kan, heeft een goede, ja, voor, goede ja, hoe noem je het, wisseling qua, qua uh, gesprekken met Johan Derksen. Altijd, ja. altijd leuk. Leuk voor het programma ook, net als Wilfred en Johan. En u als, uh, als, als uh, specialist? Ja. Ja, had ik uh, heb er zelf nog niet over nagedacht. Maar dat lijkt me wel goed. Maar misschien, wie weet gebeurt dat. Um, weet. Dan door met het blad Helden. Uh, hoe staat het ja. daarmee? Helden gaat fantastisch. Uh, dat is een beet, beetje boven onze macht gegroeid. Mm het -hmm. is een groot succes geworden dan we gedacht hadden. Het laatste nummer. Ik weet niet of het laatste nummer met het verhaal met Michela. En haar, haar mm -hmm. familie krijtje ik heb gelezen, is echt een prachtige verhaal geworden van ja. Jasper Fox. En Barbara Baert, echt een, een voorbeeld voor hoe inderdaad topsport, wat een topsport met een familie mm -hmm. doet. Een prachtige verhaal in met uh, Clarence Seedhoof. En dan kan je zeggen dat de nieuwe helden 1 ja. september weer een heel bijzonder nummer wordt. Dan kan je één ding wel onthullen. Oh. Barbara heeft haar jeugdidool Boris Becker ja. mogen interviewen. En uh, afhankelijk had hij een half uur. En uiteindelijk heb ze ook een hele middag en het is een ontzettend mooi verhaal geworden. Oké, okay, ja, ik, ik ga hem zeker, ik uh, ga hem zeker lezen natuurlijk. Um, in september uh, presenteren hem weer. Oké, okay, dan. Uh, echt een heel verrassend mooi nummer, kan ik je zeggen. Ja, met allemaal. Want, uh, wat u zegt, Boris Becker is een uh, hele bekende voetballer. Nee, Out Boris voet. Becker is een tennisser. Oh ja, tennisser, sorry. Ja, wimmelden willen. Ja, ik zit even ja, met twee man, dingen ja. door elkaar. Schil. Ik dacht van Bekker Bauer in mijn hoofd. Ja, ja, nee, nee, 85 van hij al 17 jaar in Wimbledon. Boris Becker is toch met een Nederlandse vrouw getrouwd? Ja, klopt. Kijk, klopt. Dan maak ik het toch weer goed. Ja. Um, ja, eh. Uh, en daar zijn even pro mee stap geweest. Met de vrouw van, uh, van Boris Becker? Nou ja, voor een verhaal voor ons hoor. Dat geen okay. straks een misverstand is. Uh. <laughs> <laughs> straks Straks hebben we Natasja aan de lijn. Ja, ja. Dat is niet mooi. Um, dan, u heeft best wel verstand ook van uh, bepaalde soorten spelers. Ajax heeft een nieuwe speler. Ik heb uh, wel net Mark van Rijswijk. Ik weet niet of u die kent aan de telefoon. Ja, ja, ja, ja. Um, daar hadden we het over Serrero van Ajax. Ja. Wat vindt u van hem? Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb die wedstrijd niet gezien waarin hij zo goed ingevallen is. En ik vond het. Ik vond dat je het afgelopen woensdag. Uh, ja, was voetbal totaal ondergeschikt aan het afscheid van uh, Edwin. Ja. Het ging er toch helemaal niet om voetbal. Dus hoe moet je ook niet te veel op het voetbal letten? Hoewel ik toen wel Jan van Heijden goed vond. Maar het ging niet. Dus, dus ik, uh, ik kan daar niet over. Hoorden. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb, altijd, ik heb hem nog niet gezien, dus ik weet het niet. Ik, ik hoor hele goede berichten over, hem, maar ik ja. weet het niet. Ik heb hem uh, persoonlijk al vergeleken met Messi. Met Messi? Ja. Nou, dan denk, ik denk dat je dan altijd verliest. Nou, nou, in dit, dit wel geval, wel in dit wel geval wel het is ongeveer iemand van dezelfde lengte. Alleen deze heeft nog net iets meer snelheid en hij is uh, in de kleine ruimte super, super uh, goed. Hij heeft, Messi, uh, is, Messi is waarschijnlijk ja. snel op de eerste meter met de bal aan de voet, hè? Ja. Maar deze is gewoon overal snel. Daar kan je het niet oh, okay. mee vergelijken. En uh, deze, kijk, de meeste Afrikanen uh, hebben zeg maar een Afrikaans schot. En deze die heeft echt een perfect schot. Die is kopsterk. En het is echt, uh, het is echt een, uh, een geduchte concurrent voor Ericsson. En het zou me niks ja, verbaasden ja, als hij Ericsson eruit gaat spelen. Ik kan, kan me Benny McCartney nog herinneren, de eerste Zuid-Korea-X-speler. Mm -hmm. Die ook een geweldig schot had. En een geweldige koptechniek uh, had. Dat was een geweldige spitswaaiers. Ja, en ze zochten een tweede spits. En Benny McCartney, die was volgens mij transfervrij. Ja, maar Benny is helaas. Voetbal is volgens mij niet meer de hoofd uh, daar Benny is erg dik geworden Soorten met zijn uh, middootje Ja Ronaldo Barbara is hem in uh, Zuid-Afrika tegengekomen Het ging heel goed met hem Maar ik mm -hmm. nog voetbal Hij gaat bij uh, Johannesburg voetballen hè? Ja, bij de uh, Pirates geloof ik ja, ja. Ja, Hij zou eerst bij Ajax Cape Town gaan voetballen Maar dat is niet doorgegaan En uh, nu, is hij, uh, nu gaat hij spelen voor de Pirates De ja, grote ja. concurrent van uh, Cape Town Nou, zeker, ja Dat is wel grappig En Ice Cape Town gaat in het uh, wk stadium spelen ook ja, heb ik ook gelezen in Kaapstad. Ja, dat is ook wel mooi voor hun. Nou, daar weet ik niet wat het leuk is als je daar moet spelen voor uh, voor bijna 7, of acht Dat mensen. Net als vroeger in het Olympisch Stadion waar FC Amsterdam en Blavit speelde of DBS. eerst en toen na FC Amsterdam. Daar zaten 4-5000 vijf. Dat is het verschrikkelijk. Toen zijn ze naar dat bijveld gaan, later Blavit. Dat was tien keer leuk. Ja. En FC Amsterdam. Aan de andere kant is ook wel weer zo'n dat zo'n groot, en duur stadium leeg staat. Nee, dat ben ik met je eens, maar dan moet er moet wel publiek zitten. Ja, moet. Dus een oplossing vind ik dat er inderdaad hele lage doorgesprijzen, maar het voetbal zal niet goed duur zijn in Zuid-Afrika. Nee. Mogen we u bedanken? Ja, Houdt, je. Misschien heeft u nog een, een, een leuk nieuwtje? Of ik nog een leuk nieuwtje? Wat, over Ajax of zo? Uh. Daar waren jullie wel heel erg van hè, de afgelopen tijd. Jullie wisten alles van Ajax. En dat gaan we, we hadden, ook mis op tv. We hadden, in, he, we hadden in ons televisieprogramma altijd wel uh, nieuws, ja. ja, ja, ja. ja. Maar dat is nu vrij weinig bekend, want Ajax is ook nog een keeper en een, uh, en een spits. Nee, nou ja goed, en, uh, ja, een spits, heb ik, ik vind ziektes zo'n een hele goede spits. Klopt. En hou LM3 en PSV nog maar in de gaten. Oké, okay. gaan we dat doen. Oké. Dan uh, krijg je nog een applaus, want dat zei ik net. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. komt joh. hoor. Dankjewel. Kijk, alsjeblieft. Uh, graag tot de volgende keer. en uh, de volgende keer. Hartstikke bedankt. Wij wensen u nog een fijne avond. Dag. Dan gaan we nu luisteren naar Goalplay met Every Teardop is a Waterfall. Dat hoor ik ook. I shut the world outside until the lights go Zo aan het eind Misschien wel handig om je fout uh, te pakken Niels Dit was goalplay met third op En uh, Fritz had hadden Net aan de en Die uh, is ook uh, fan van goalplay Hoorde ik nog eventjes snel Zei die tegen me Ongelooflijk Dus uh, ik ben niet de enige Niels Nou hadden we Ik ben, vorige ik, ja, ik ben ja. ook een, een, een goalplay fan Alleen uh, die de net rijden Ik ga even opzoeken Wat F, dat was uh, Major en minus Dat vind ik echt tweede een tweede hit uh, Nummer Weet je wat ik, ik, vind het, ik vind het geen goed nummer Maar wat vind je er dan slecht aan? Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik vind niet zo echt zo'n meneengnummer. Dat oh. vind ik echt heel jammer. Oh. Oh. We, we leven met z'n allen met je meeneuwd, hoor maar. Oh. Oh. Oh. Oh. Zielig is hier jongens, dames ja. en heren. Nou, hadden we vorige week een danceplaat. Ja. Die hebben we deze week nog steeds. Want Krima was vergeten dat we deze, al, dat hadden we deze, hadden deze al hadden gehad Maar Dat maakt niet uit We hadden vorige week de korte versie Als uh, een hit Maar toen ging ik een beetje zoeken vannacht En vanavond en vanmiddag En toen dacht ik Hé, hey, we hebben ook een lange versie Dus uh, hebben we nu de lange versie van 5 minuten uh, 45 voor je klaarstaan Het is namelijk Wolfgang Gardner en Wilhelm van de Black Eyed Peas Die eventjes vreemd ging met, uh, met Wolfgang En het nummer heet uh, Forever Like vervassen dus Met Forever Show playing, yeah. You a super mega DJ, and now I want a moment of silence for my friend. friend. friend. Yeah, oh. now let's rock it hard. Whoop, gang, this beat bang. Make a motherfucker want a bang, get ignorant, let my chain hang. I pull a nigga's card. Now I won't live it up and get it until I'm giving up. I'll bought Ja. ja, dat was de danceplaats van deze week Wolf Gardner met William I am en met Forever Sorry Het <laughs> was er weer het einde van deze uitzending ja, Het is uh, bijna, bijna bijna, bijna, bijna, bijna het einde Ja Het nog wel even, het nog wel even dus. maar het is wel een lekkere plaat als ik eerlijk ben, man. dit Ja? Ja, ja, ja En uh, vanavond natuurlijk meer dancemuziek uh, bij It om 9 uh, om uur Mhm, mm ja en dan uh, zijn we de volgende week weer met een uh, nieuwe ja, uitzending. Ja, ja, ja, Jouw laatste voor uh, dan, dan ben je drie weken weg. Precies. En dan ja. gaan we gaan nu nog luisteren naar. Uh, nee, spelen. nee, oh oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik ga even de leiding nemen hier. Oké, okay. ben ook de oudste. Dus uh, wie wil jij morgen of, of morgen volgende week interviewen eigenlijk? Ja, wie niet? Hè? Nee, dat is niet de vraag. Wie wil je interviewen? Noem eens één op. Noem eens één. Wie wil ik interviewen? Uh, Johan Kruijff. Dat gaat niet lukken. Oh, dan kunnen we even aan hem vragen hoe het uh, ja, dit, gaat. Dit, dit kan natuurlijk wel lukken, maar het is, is wel mogelijk. Het nee, is goed. Kom goed. Nou, tot, uh, tot, tot volgende week. En dan gaan we nu luisteren naar Danza Gruro met Van Donnarummer en. Luciana. Lucenzo. Lucenzo. Da Ja, dit was natuurlijk een rijtje. We gaan nu naar de echte luisteren. Is deze dan nep? Dit, dit was de nep. Komt die? Dit is de echte.